Het ritme van GFM op tv, radio en internet. GMM. Met nu. See it. We are, We are coming to you. We are coming to you. In stereo. We want you to feel this.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 Vond je weekend is weer begonnen. See it, keier door je speakers. Mijn naam is DJJK en we trapten af met deze nieuwe plaat op G-Rex Music Under Control. En je hoorde natuurlijk de vocalen van TL. En ja, je herkent vast wel die bekende Gregor Salto-sound. En ik zeg je, hij is lekker. Zo'n lekkere zwoele lenteplaat. Ja, aan de temperaturen, daar zo ligt het nog een beetje aan. Maar ja, bedenk maar vast, zo'n beetje Ibiza. Of wel een andere warme regio. En dan kom je vast helemaal in de sfeer voor de zomer. De strandtenten worden weer opgebouwd. De eerste feestjes. Die staan in de planning. Nog even doorbijten. Maar dat moet wel lukken. De komende drie uur. Hete plaatjes. Hete beats. keihard door de speakers van jouw radio. Internet of tv. Je kunt het allemaal met zie je doen. En wat hebben wij vanavond in de show? Nou, we hebben een hele hoop vanavond in de show. Want wat dacht je? Onze vaste Twitter rubriek. Tweets en Beats! We gaan nu even kijken wat alle DJ's deze week te melden hadden. Of op het moment live te melden hebben. Natuurlijk gaan we ook even kijken of er nog leuke berichtjes zijn. En ja, er is vanavond een heel leuk feestje in Club Air. Straks meer erover. En ja, zie zou het niet zijn als we natuurlijk rond de klok van 10 voor 10 geen partyguide hadden. Dus deze staat vanavond ook weer bommetje vol. Waar moet je heen? Waar moet je je stoute schoenen voor aantrekken? Zorg dat je hem gewoon hier houdt. Tot aan 12 uur. Kijk door je speakers. En deze plaat. Ook ontzettend lekker. Tiff Lacey. Take me. In a Love Rush UK remix. Een uh, hele stem van uh, Cascade. Het heeft ook zo'n uh, zwoere stem. Ja, misschien is dat er ook wel. <laughs> Het zou zelf wel eens kunnen. Je weet me nooit, hè? Ja, een ministry of zoutplaat. Uh, uh, Lekker plaatje trouwens. Hey Dennis, hartstikke leuk dat je er bent. Ja, mensen, Dion Sydney is in the house. Hey Dennis. Hey. Gaan we vanavond nog een lekkere set draaien? Vanavond is Ramon er niet, dus dan kun je uh, dat, uh, zelf gaan knallen. Ja, dat komt helemaal goed weer heel veel nieuwe platen en bootlegs. En ja, het kan niet meer kapot. Ik zal je zeggen, ik moet gaan spitten in mijn archieven van fijne platen. Want ik heb niet zoveel deze week. Ah ja. Het is beperkt tot uh, één, één nummer. Maar oh, oh, ja, niet. dat nummer dat is dan wel weer, nee, ik zei dat weer een goeie. Nee, ik heb weer twee cd's vol. In totaal 16 nummers. Oeh, dat belooft wat straks na de klok van tien. Knalt hij keihard eten erin met zijn mix. Onze enige dj Dion Sydney. En wie vanavond uh, niet de eten in gaat uh, knallen, maar in Amsterdam's Club Air gaat draaien... ...is niemand minder dan Steve Lawyer. Als er één DJ is die de Air tot haar recht laat komen, is het Steve Lawyer wel. Deze Ibiza-hycoon avant la lettre en één van de originele superstar DJ's... ...heeft bijna alle clubs en festivals over de hele wereld afgebroken... ...met zijn typerende, energieke Tribal Tech House Sound... Een, een, een grote sound gemaakt voor het sublieme geluidssysteem van de Air. Niet voor niets wordt hij ook wel de King of Space genoemd. Na legendarische marathon sets te hebben weggegeven in deze net zo legendarische balearische club. Met weinig clubshows buiten Ibiza en het festivalseizoen om en al helemaal sporadisch in Nederlands. Is het dan ook een bijzonderheid te noemen om hem vrijdagavond 18 maart in ons hoofdstad te mogen verwelkomen. Hij zal zijn entree maken samen met labelgenoot Leon en lokale helden Terry Toner, Warren Fellow en Philip Jong. Ja, en Dennis, Philip Jong, die heb jij ook nog wel in of, uh, hier zo op het strand bij de Republiek uh, in Bloemendaal gezien. Ja, ja, ja, ja. ja. Die, uh, dus, uh, die draait ook uh, lekker uh, moppie muziek. Ja ze, ja, ze komen allemaal een beetje uh, op, hè? Ja, het gaat allemaal naar uh, Club R. Hé, hey, waar Klein begon als organisator van succesvolle illegale feestjes in de UK in de begindagen van de house. Deze zijn Ster raadt het snel door high-profile residenties in clubs als Cream and Club Home in uh, the United Kingdom. En een rits hooggewaardeerde releases op gerenommeerde labels als uh, Drumcoat, Cocoon en Rekit. Uh, je kunt natuurlijk ook eventjes uh, op YouTube gaan kijken en dan kom je genoeg uh, remixen dan wel uh, filmpjes tegen waar jij zijn kunsten kunt zien. Ja, en eenmaal bij de toppen aanbeland rustte meneer uh, Lawyer echt nooit op zijn lauren. Maar bleef hij zichzelf muzikaal vernieuwen en daar uitdagen door in 2005 bijvoorbeeld zijn eigen Viva music label op te zetten. Hiermee uh, bleek al om te meer wat een goed uh, oor voor muziek hij heeft. Door hedendaagse helden als Reboot, Olivia en uh, Robbie, Simon Baker, Leon en Darius Siracian en die daar onder de aandacht te brengen van de hele wereld. Uh, een van de grote helden zal hem dus vergezellen in air. Opkomend Italiaans talent Leon Wiens releases door alle grootheden in de heders, uh, daar ze zien met gejuich onthaald worden. De tweede zaal zal de hele nacht het domein zijn van publieksfavorieten Terry Toner en Warren Fellow... die de grondvesten van de air op de proef zullen stellen met een vijf uur durende monsterset... Dus zet het maar in je agenda. Althans, trek je stoute schoenen maar aan. En ga naar, zie je het, naar Club Air. Ja, er staat niks uh, over de kaartjes. Althans, de prijs van de kaartjes. Maar als je even naar de website gaat van Paylogic... Dan kun je het altijd nog wel vinden. En ja, aan de door is more, Dennis. Ja, ja, ja. Het zal ongeveer een eurotje of 15 uh, kosten, denk ik. Ja, ik denk het wel. en dan, Misschien 20 euro aan de, aan de deur of zo. Nou ja, misschien uh, hebben we hem zo wel in de partykite staan. Dat ja, weet misschien komen we hem tegen, hoor. Dan uh, zal ik, ik hem ongetwijfeld Ik heb zo'n vermoeden ik, ik zo, zo vermoeden. ik ga er eventjes door die hele stapel flyers. Even kijken, ja, ja, ja. Uh, Midnight Freaks. Nee, dat is morgen pas. Nee, ik heb er voor vanavond nog niet tussen staan. Maar we gaan eventjes kijken. Misschien plakken we er zo wel eventjes erbij. Ja, en anders moeten de mensen gewoon even het internet gewoon even goed in de gaten houden. Dat denk ik ook. Gewoon vanavond een lekker feestje. Om je weekend goed in te knallen. Wat ook leuk is om je weekend in te knallen. Is een uh, hele leuke Duckstals remix, uh, Dennis. Ja. Je ja. zegt net, ik heb hem al een tijdje. Ja, ik heb hem alleen nog nooit gedraaid. Je hebt hem alleen nog nooit gedraaid. Stom. Nou... Zullen wij dat hier dan gewoon bij je het eerste uur dan maar een keertje gaan doen? Ja. Het is de plaat Romeo Met als titel Hot Mess. En ja, Duck Sauce. Ik, wie kent het niet? Wie kent het tegenwoordig niet? Overal grijs gedraaid met Barbers Rising. En geloof ons, dit wordt een klapper die je nog veel vaker gaat horen. Nu, hierop zie je het. Hot Mess. Remix uh, van als voor Romeo Hot Mess. Uh, ze hebben altijd van die leuke. leuke ritmes. Ah, ik denk, dit is gewoon echt een mooie eerste uurplaat. Gewoon lekker, uh, lekker frisse sound en alles. Het, is ook niet, uh, ja, het lijkt ook helemaal niet op Barbara Streisand. Nee, maar en dat, dat vind da ik ook wel leuk. Ja, maar dat is juist goed, want anders krijg je weer te veel van hetzelfde. Ja, een hele hoop artiesten die blijven vaak hangen. Het, uh, die geven er wel een eigen twist aan, uh, maar die blijven met hun eigen. Uh, ja, continu dezelfde sound. Ja, een jongen die dat zeker niet doet, dat is onze enige echte DJ Afrojack. Want die heeft een Grammy Award gewonnen. Ja, ja dat is echt een van de grootste... Award's ja. wat wat je kan krijgen als artiest. Als kroon op Afrojack's wereldwijde doorbraak in 2010... ...heeft een van zijn succesvolle remixen over uh, 14 februari... ...een Grammy Award in de wacht gesleept. De hoogste erkenning die er muzikaal te behalen is. Zijn remix van Madonna's Revolver... ...die hij in samenwerking met David Ketter heeft geproduceerd... ...zorgde voor deze respectabele award in de categorie... ...Beste Remix Recording Non-Classical... In de vroege ochtend van 13 of 14 februari 2011, bij de 53ste uitreiking van de Grammy Awards in Los Angeles, werd bekend dat Afrojack en David Ketta de award mee naar huis mochten nemen. Ik ben benieuwd dan, krijgen ze er één of krijgen ze er twee? Ik denk, of, uh, en, nou, ik denk één, want hij was voor, echt voor Afrojack. Was specifiek die, uh, voor Afrojack, oké, okay, dan ja, staat hij binnenkort in Hij is, al, hij in is al samen met David Quetta geproduceerd, maar de, hij kreeg hem. Ja, en dan hebben we nog even de quote van DJ-producer Alfred oh, nee, Jack nee. zelf. Nou, nee, nee, sorry, dat heb ik fout trouwens. Nee, Alfred Jack en David Quetta, maar ik denk dat ze... Ik denk dat ze allebei gewoon een award krijgen, dus... Uh... Is wel zo leuk voor op de scoresteen. Ja, tuurlijk. Maar ja, even een quote van hem. Het was al fantastisch dat ik was genomineerd. tegen al mijn eigen verwachtingen in. Maar het winnen van zo'n belangrijke muziekprijs is echt overweldigend. Een Grammy Award is een extra bevestiging dat ik op de goede weg ben. Ik denk dat de klik met die David Ketta en ik hebben duidelijk uh, doorklinkt in onze samenwerkingen. En nu... Nu duik ik met nog meer zin de club en studio in om te doen waar ik goed in ben. Muziek maken. Jack maakte in 2010 zijn entree in de DJ Mac top 100 en kwam binnen op plaats nummer 19. En ja samen met zangeres Eva Simmons scoorde hij de wereldwijde nummer 1 in TakeOver Control en remix grootheden als Rihanna, Black Eyed Peas, Tiny Tempa en Britpop sensatie The Wombat. Ook in 2011 staat het nu al voor een succesvol jaar. Hij heeft een nieuwe single van Chris Brown featuring Busta Rhymes en Lil Wayne geproduceerd. Die momenteel in de top 10 staat van de USA iTunes single charts. En legt op dit moment de laatste hand aan de producties voor Pitbull en Neo. En Dennis, had hij nog wat, wat verder uh, wat leuks op uh, de tweets, uh, de Twitter uh, te berichten? Nou, ik denk dat we dat uh, zometeen met tweets en beats wel... Uh... Oh ja, jij ja, doet gelijk een mooie teaser. Heel netjes. Ja, ja, ja. Ik leer het wel. Kortom. We houden het gewoon eventjes in de gaten. Wie we ook zeker in de gaten houden is onze enige echte Nederland andere Nederlandse held. Olaf Basowski. En hij produceert maar door. Die lekkere Deersco sound die er hierin gooit. Nu zijn laatste release. Olaf Basowski. Nieuw day. Dit is hier tot aan 12 uur. Laat me nou even springen man! Wat een lekkere plaats! Lekker zo, groovy disco echt, sound! Echt, echt old school, echt ouderwets. Zo vol geluid gewoon. Ik, ik zit nou eigenlijk te denken, waar komt dat sampletje vandaan, New Day? Ja, dat uh, zit ik me ook echt af te vragen. Ik denk elke keer aan Alcazar, want die gebruikt ook dat soort sampletjes. Ja, maar ja, die, die hebben het over het algemeen toch ook wel weer ergens anders gedaan. Uh, ja, die, uh, die, die hebben alles gesampled. Daarom? Nou ja, Olaf Azowski. hier! Een nieuw day hier op je En Dennis, we krijgen concurrentie. Is dat zo? Ja, vanaf 4 maart is Hardwell on air. Oh. Ja, een van de meest veelbelovende DJ's van Nederland zal per 4 maart de programmering van Slam FM versterken. De DJ vervang... Hardwell. is de vervanger van uh, Armin van Buuren. Want die is overgestapt naar 538. Nou, ik dacht dat hij er gewoon erbij kwam. Nee, of, uh, Oh nee, Armin, Armin van Buren is weg. Armin van Buren gaat naar 538. Chester gaat naar 3FM. Hartwil gaat naar. Samen uh, ja, met Ferry Korsten. Ferry, ferry Korsten, ja. Gaat die... Ook naar, uh, die gaat daar verder met. Uh, Fullan. Nee. Fullan Ferry. Fullan ferry. Full ferry, ja. Nee, nee, dat heet. Uh, Korsten's Countdown. Dat is hem. Zoveel ja. namen. Ongelooflijk. Ja, ja. Maar we komen er wel. We komen ja, er wel. Ja. Uh, Hardwell On Air is vanaf 4 maart iedere vrijdagavond van 11 tot 12 te horen. Met de nieuwe DJ-show die Slam FM samen met Hardwell heeft ontwikkeld. De vernieuwende en trendbepalende Hardwell Sound zal het weekend nog meer een kickstart geven. Daarnaast krijgt iedere week jong talent de ruimte in het item Demo of the Week. Hardwell, ik ben al enige tijd resident van de Slam FM programma Club in. waarbij de samenwerking altijd erg goed was. Toen Slam FM me aanbood een eigen programma te starten op de zender, voelde ik me erg vereerd. Ik heb altijd al een radioshow willen doen. Ik denk dat dat sowieso een droom van, is van elke DJ. Ik vind het onwijs leuk dat deze droom nu werkelijkheid wordt op Slim FM. Ja, en dan nog eventjes van Erik van Kleef. Ja, Clubin host uh, Hardwel heeft in recordtijd en dan op jonge leeftijd zijn naam gevestigd in de internationale DJ-scene. En als luisteraar word je meegenomen in de vijf van zijn optredens. Puur verrassend, maar vooral met heel veel passie. Een prima match met Clubben en een perfect begin van een stapavond. Dus wil je hem horen vanaf vrijdagavond, uh, 4 maart, 11 uur... Tot 12. Hardball, on Air, om Sleven Maar ja, ik zeg ook, zie je het. Wij zijn ook train bepalend, uh, Dennis. En zeker in onze back-to-back-sets. Ja, ja, ja. Komen ja, ja. de nodige promos voorbij. Dus hou om hier. Ja, Dennis. Geen promo, maar wel een ontzettend lekker plaatje. Een beetje de... hoeft ook niet altijd uit promo's te bestaan, hè. Nee, Als een je... nummer gewoon lekker is. Daarom, maar we proberen wel altijd een beetje vooruitstrevend te, te zijn qua platen. We lead the way, hè. Dacht het wel. Zo, ook deze plaat. Agent Q en DJ Flore. Perfect Day. In de Clubworks en Jerry Ropero remix. Tot aan 12 uur. Shit, kei door die eter. Kom meer 106,9 oh ja 104,5 of die hele fijne livestream www.cfmzandvoort.nl oh. Floor. Zeker een goede plaats. Perfect day! Ik denk dat hij nog wel vaker deze, voorbij deze, gaat komen. Deze, deze maakt mijn day perfect. Nou, dat is helemaal goed. Ja, we gaan eventjes uh, vooruitblikken naar Indian Summer Festival. Want dat, Oeh, ja. dat is ook altijd heel groot. Ja, want Lucien Ford en Candy Dolfer nemen Team Song voor Indian Summer Festival. Nou ja, dat zal wel denk ik een lekker saxofoontje er doorheen uh, worden. Oh. Niemand minder dan DJ Lucia Ford en saxofoniste Kenny Dulver hebben zaterdag jongstleden het Indian Summer Team Song 2011 opgenomen. Voor festivalorganisator Marco Kuiper is daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Vol trots zat ik zaterdag in de studio te kijken en te luisteren naar twee superprofessionals die samenkomen voor de Team Song van Indian Summer. Machtig mooi hoe een idee tot uitvoering is gekomen. Het wordt echt een dik nummer en een mooi staaltje van samensmelting van pop. Indian Summer Festival 2011 belooft weer een gigantisch spektakel te worden. Op zaterdag 18 juni staat een ongekend sterke line-up in recreatiegebied. Uh, Geesmer, Ambacht met klinkende namen als... Fatless Sound System, Kane, Sebastian Incrosso, Carol Emerald, Waylon, Martin Solvay, Go Back to the Zoo, Shermanology, Sunnery James en Ryan Marciano, Ben Librand en natuurlijk Lucien Ford en Candy Dulver. Wat in 2011 begon als een klein evenement in een feesttent voor slechts 750 bezoekers. Groeide in een aantal jaren uit tot een landelijk festival op het recreat recreatiegebied Geesmarambacht in Broek op Langendijk. Met jaarlijks tienduizenden bezoekers. Diverse topartiesten betraden de afgelopen jaren één of meerdere van de maar liefst zes podia die het festival rijk is. Ze bouwden de afgelopen jaren mee aan het positieve en ontspannen imago waar het festival onbekend staat. Het festival biedt podia's met verschillende muziekstijlen zoals pop, rock, 3FM Series dance, electro, techno, theater en 80's en 90's. Ah, oh, dus je hebt echt heel veel stijlen. Ja. Uh, voor ieder wat, hè? Dus dat, uh, ja, want uh, ik neem aan dat Sebastian en uh, niet met Caro Emerald, uh, Emerald uh, op één oh, dat podium dat weet je niet, hoor. Ja, Het draait ook rustig Billy Jean met Sensation, dus uh, ja, de ja, hele zaal wel. gaat plat. Ja, dat blijf je altijd houden. Ja. Ja. Maar wil je vast een uh, impressie van vorige editie van Indian Summer Festival... dan kun je kijken op www.indiansummerfestival.nl. Of gewoon even uh, naar de YouTube gaan, hè? Dat kan ook. Maar ja, op die website vind je gelijk ook meer informatie ja. over de kaartverkoop. Want Sowieso. Ja. Trouwens, uh, ja, ja, ja. Sensation kaartverkoop begint uh, volgende maand, 26ste. 26ste alweer? Oeh. Ja. 26 maart. 2 juli is het evenement. En het nieuwe thema heet Inner Space. Het gaat over je innerlijke schoonheid, de zeven stappen naar verlichting. En vorig jaar hebben wij dus het leven gevierd. Celebrate live. With House. Ik vind die stem altijd zo mooi, hè? Ja, altijd, super, altijd zo lekker. Super gaaf. We kwamen daar binnen, hè? Nou, je hoorde die stem al in de verte. Dat, dat zijn echt van die magische momenten. Ja. Wat ook magische momenten is, is als je iets de Twitter opgooit. En ja, de Twitter opgooien. Nou, wij gaan het zo de eter ingooien. De Twitter-rubriek. Hij zit er weer aan te komen. Nu eerst. Deze plaats van Michel de Heij. Fifth Business Day. En uh, eh... Opa... Jij doen gelijk ja, alweer wat heel lekkers het, hoor. Ik voel oh, het zomer dan... Een goudgele rakker. Ja, oh. ik voel het zomer nu alweer uh, Citroentje erin. Ja, heerlijk. Oh. Mwah. Ma. Mwah. Hey. maar Maar uh, goed terug ter zake. We gaan uh, tweets en Beats doen, hè? Dacht het wel. We houden hem toch nog eventjes. Zag iets op de achtergrond. Tweets and Beats. Wat is de wereld? Die DJ beleeft op de Twitter. Ja, ik kwam van de week, kwam ik uh, De Fire uh, tegen. Ja, die, die gaf zijn uh, programmering door wanneer hij op een feestje ging draaien. En hij uh, staat ook uh, op Bloemendaal. Maar ja, wat had hij ervan gemaakt? Bloemendaal. Oh. Th. Oh jee. Nou ja, de, dat is toch even wat, uh, toch even wat anders. Heb maar ik, hij uh, komt dus uh, uh, uh, bij uh, Strand Voedstok uh, dit jaar. Oké. Okay. Dus, ben je een fan ervan? Dan moet je zeker de agenda eventjes uh, bijhouden. Wat is er nog meer uh, binnengekomen? Ik zie heel veel uh, DJ's die zijn allemaal bezig... Uh, Give me back my Uber Twitter. Want ik zag net Nicky Romero. Uh, die, die zat al zo van... Hé, hey, dat, dat gaat helemaal uh, niet goed daarmee, hè? Nee. Problemen, problemen. Uh, Armin Buuren is uh, aan een uh, rehearsal. Die is aan het uh, oefenen voor zijn, uh, voor zijn uh, Armin Only uh, stage... Oh, dat, dat gaat ook komen natuurlijk. Ja, dat, dat, dat gaat nu over de hele wereld hè. Ja, en is hij, is hij morgen ook uh, tijdens uh, Energy? Nee, nee dan is, dat is hij niet. Is dus, het uitverkocht eigenlijk? Ik, ik, dat ik, weet ik niet, heb ik eigenlijk niet bijgehouden. Ik hoor wel 3, 538 bijvoorbeeld die, die programmering van, uh, dan hoor je... Reclame. Ja, Avicii komt en even later, Tim Berg komt ook. Het is gewoon, okay. dezelfde, het is okay, gewoon okay. De per, dezelfde persoon. Ja. Leuk voor de uh, commercial misschien. Ik, ik heb zelfs een derde, zijn derde alias ontdekt. Tom Hanks. Met een G. Tom Hanks? Oké, okay, die, die hadden we Dat, nog niet gehoord. Ja, die komt met een nieuwe plaat. Die heet Blessed. Met de stemmen van Shermanology. Weet je, die ken je wel. Die, die, uh, die broer en zus. Die heel goed kunnen zingen. En daar uh, heeft uh, Avicii een edit opgemaakt. Die is echt wauw. Heel misschien dat ik een preview hierin nog in het eerste uur kan geven. Heel misschien. Heel misschien. Heel misschien. We gaan kijken of het Blok nog gaat niks. passen. Hé hey maar Dennis, in de Twitter-universe uh, heeft DJ Jordi van Achthoven dezelfde mening als jou. Oh my god, damn, I really feeling this new track from... Ja. Olaf Azoschi, New Day. Ik ben het helemaal eens met die Je grote. Je hebt een soortgenoot, Dennis. Je hebt een soortgenoot. Yeah. We hebben lang moeten zoeken, maar we hebben maar. En net dus wat is er nog meer binnengekomen? Uh, Nicky Romero kan niet meer op Uber Twitter komen. Die denkt. Wat ja, dat is, zeg ik net, joh. Wat is dit? Eh. Uh, Quintino, binnenkort de release van Music O. Samen met DJ Abster op de label van Laidback Luke Mixmash. Oeh, volg me hout. En uh, ja. DJ Rehab, die is uh, op dit moment op uh, FunX Radio uh, live te horen. Mocht maar ja, je... Als, als je hier naar luistert, ja, helaas. Ach, heb je het gemist. Dan blijf je gewoon hier hangen. En onze uh, chocolade... Uh, Puma. Ja, ik wil eigenlijk tijger zeggen. Maar naja, dat, laat dat we, niet. Dame, Laten we het gewoon niet doen. Die zitten aan een burrito. Die kunnen maar ook, hij is een beetje te groot. Ik wil, ik wil niet veel zeggen. Maar die gasten kunnen ook alleen maar vrij te denken. Hè? Ja, nou ja... Dat hebben ah, ja. uh, sommige Zelfs DJ's, DJ's. Meer, hoor. Zelfs DJ's hebben honger. En er gaat binnenkort een uh, hele vette plaat uit. Uh, een remix uitkomen van Chocolate uh, Puma. Van uh, de alias van Laidback Luke. Oh. Ja, ik kan even niet op de Twitter komen. Dat hij samen met een vrouwelijke producer toch uh, wat maakt. Dat zou zomaar kunnen. Dat maar. durf ik niet te zeggen. Ik weet uh, de alias... Hoe alia. dan ook... We zijn heel erg benieuwd. Komt binnenkort uit. En ja, Dennis... om nog eventjes uh, leuk uh, te luisteren. Als je Red Rocher volgt... er is ook een exclusieve preview... van Olaf Bozovski's New Day... Red Rocher Remix. En uh, oh. ze verwachten... dat dat een uh, WMC... Wapen wordt. Wo uh, ja, Oftewel de World Music Conference... in Miami. Hij ja, zit eraan ja. komen... over een paar weken. En sommige uh, DJ's die zijn al uh, flink uh, aan het uh, trainen ervoor. Althans, nog even dat buikje weg te werken. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, ja, ik zit even te kijken. Er stonden een paar hele goede van de week op. Maar ik. Ja, het is een beetje rustig uh, wat ja. dat betreft. Nou, Chesto heeft nog een goede uh, bekendmaking. Sinds hij uh, gestopt is bij Black Hole... en niet meer de In Search of Sunrise-series uh, doet... de compilaties... is hij met een nieuwe serie begonnen. En die, eerst stond het bekend als New Dawn... maar toch is hij gaan besluiten om het Club Live te noemen. En ik lees hier nu... zijn eerste in de nieuwe mix-compilatieserie... Club Live Volume 1 Las Vegas... komt 5 april uit... Dus het is weer een nieuwe start Voor uh, DJ's Dat, dat zijn de hete nieuwtjes hier ja, ja. En ja, onze Duitse vriend Eddie Tonek Die is vandaag thuis Hij zit lekker uh, films te kijken uh, Bij hem thuis Met de nachos op de bank Nou, helemaal leuk Zijn er nog uh, de last minute tweets Nou ja, Robbie Taylor Die zit op dit moment in Friesland Friesland woppen, woep woep Dennis, ik vind het een mooi geweest de tweet uh, voor deze rubriek. Of hier nog een afsluitende vandaag? Nee, niet echt. Niet het echt. Is, uh, het is echt uh, rustig. Het is, uh, ja. Twitter, Twitter tijd. Ja. <laughs> ja. Hey, maar wat niet. Uh, het, het zijn vandaag een beetje allemaal uh, Nederlandse uh, artiesten, het eerste uur. Zo ook de nieuwe van Rovero: Switch Dead base. Switch Dead Bass. En ja, voor we het vergeten ze melden. Ze staan er klaar voor. Die hete de party. Zo De Sears party guide. Hou hem hier. that bait.